Marjette Krol met het NOS Journaal. Tussen de 70.000 en 80.000 bedrijven hebben zich gemeld bij het corona-noodloket... om 4.000 euro steun te krijgen van de overheid. Inmiddels is er 58 miljoen euro uitgekeerd, heeft staatssecretaris Keizer van Economische Zaken gezegd in de talkshow Op1. Het noodloket ging op 27 maart open. De 4.000 euro is een gift waarmee ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen, zoals de huur... Ook gemeenten zeggen dat ze in geldproblemen komen door het coronavirus. Ze geven meer geld uit om de crisis te bestrijden... bijvoorbeeld aan de opvang van daklozen en andere kwetsbare mensen. En ze krijgen minder geld binnen uit belastingen en parkeergeld. Ze eisen daarom compensatie van het kabinet, meldt Nieuwsuur. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft erover gepraat... met minister Knops van Binnenlandse Zaken. Er komt een werkgroep die in kaart gaat brengen... hoe groot de kosten voor de gemeente echt zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de snelle groei... van het aantal coronabesmettingen in Turkije. Daar zijn ruim 38.000 mensen positief getest. Vier dagen geleden was dat nog de helft. In Turkije zijn nu volgens officiële aantallen... ruim 800 mensen overleden aan het virus. Maar volgens een kritische artsenvakbond ligt het werkelijke aantal hoger. En de spelers van het Nederlands elftal hebben een onbekend bedrag gedoneerd... aan het vrijwilligersplatform NL Voor Elkaar... Dat platform zet zich in voor mensen die het zwaar hebben door de coronacrisis. In een filmpje op sociale media roept aanvoerder Virgil van Dijk iedereen op om goed op elkaar te passen. Maandag maakten de KNVB, ING en de Oranje Internationals al bekend dat ze het Nederlands voetbal steunen met 11 miljoen euro. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 5 tot 8 graden. De komende dag veel zon, wel meer bewolking, 15 tot 23 graden.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 And nothing feels better than this Nothing feels better Nothing feels better than this Nothing feels better or not But we don't gotta hide This is what you like, I'll admit Nothing feels better than this you Say we're just friends, but I swear when nobody's around me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 Met mij loop je geen gevaar, echt daar. Oh, ik hou het meer dan honderd, ik hou het duizend Overwege handen neven nooit moeten kruisen. Nu nee, laat ik je nooit meer ga, je weet ik ben de juiste we kunnen zoveel dingen doen, als ik naar je luister nee, Kom kom, niet, je ik al je het duister Baby, ik wil, ik roep je, ik roep je luider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 Voor de siècles des siècles. of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream rooted in the American dream. I have a dream one day this nation will rise up One day, one day, one day, one day, this nation this will this rise up, live up, live the meaning, of its meaning, I have a dream, that one day on I'm gonna send a flood, gonna drown the mind. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. <laughs> Het heeft ons niet meegezeten. Ik zou het willen vergeten, ook kan dat niet. Dat niet, dat niet. Dime cállate, que, que el tiempo se nos va. Ya no lo pienses más. Vivamos el momento por esta vez. Deja el pasado atrás. Vamos a aprovechar como la última. Niks anders nodig, je bent genoeg Zelfs je boze woorden die vinken zoet Het leven zonder jou, doet me helemaal nada Te digo que no De vacaciones in Punta Cana, no In París un fin de semana, no Si no estás conmigo, no quiero nada Ponte mi Ik quiero mi foto y mi biografía yo me puse loco y vi te perdí pero la lección te juro que aprendí alles wat ik heb zal ik je geven si quiere la luna voy en cohete si quiere venir te compro billete het maakt mij niet uit dat zijn zien dat we wat van plans Gebleven. Dit is ZFM. ZFM. Z